en een voorspoedige start. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Arrestanten die vorig jaar zijn opgepakt tijdens de jaarwisseling in de Brabantse plaats Veen. krijgen 200 euro voor elke nacht die ze onterecht hebben vastgezeten. zegt een advocaat die tientallen gearresteerden bijstond. Vorig jaar braken op 30 december ongeregeldheden uit in Veen. toen een brandend autovrak werd geblust door de brandweer. Tientallen jongeren keerden zich tegen de hulpdienst en bekogelden ze met glazen en zwaar vuurwerk. Daarna vluchten de daders een café in, waar alle 100 aanwezigen werden gearresteerd. Die kwamen pas na de jaarwisseling vrij. Het overgrote deel van hen is nooit vervolgd en zat dus onterecht vast. De advocaat adviseert zijn cliënt om akkoord te gaan met de 200 euro per nacht... omdat het aanzienlijk meer is dan normaal. De Nederlandse bank legt verzekeraar Delta Lloyd een boete op van 1,2 miljoen euro... die kan oplopen tot 22,8 miljoen ook eist de bank dat financieel directeur Emiel Roosen uiterlijk 1 januari 2016 vertrekt. De toezichthouder neemt de maatregelen omdat Delta Lloyd in 2012... vlak voor de invoering van een vaste rekenrente door DNB de renterisico's aanpaste. Delta Lloyd noemt de maatregel disproportioneel en onderneemt juridische stappen. Op Curaçao is een ontsnapping uit de gevangenis voorkomen. Gevangenen uit verschillende cellen hadden met elkaar afgesproken om een uitbraakpoging te doen... Het plan lekte uit en daarop werd een grootscheepse controle gehouden. Volgens de gevangenisdirecteur was van twee cellen al een deel van de tralies doorgezaagd. Sinds het begin van de economische crisis in 2008 zijn in Nederland zo'n 22.000 winkels verdwenen. Het overgrote deel na een faillissement. Zo ging het afgelopen jaar landelijke ketens als Max, Half Free Record Shop en Polara failliet. Wel gingen sommige bedrijven in sterk afgeslankte vorm weer verder. Het weer bewolkt en regen of motregen. Het waait flink uit zuidwestelijke richting. Aan zee soms stormachtig. Maximum temperatuur 13 graden. Dit was het. En DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnalswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. En er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Nu het hele jaar gratis glazen. Komt u bij ons kijken? Slingeroptiek kunt u vinden in de Grote Krocht in Zandvoort. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. Kerst. ZFN. Dit is Kerst. Met ZFN. Met men nu. De herhaling van Zandvoort op zaterdag. 31 december om 6 uur avonds. Dan gaat het gebeuren. The sky on fire. Mag vuurwerk afgestoken worden. De, de single van The Handsome Poets. Het is 8 over 3. Jawel. Daar zijn we weer met uur 2 van Salford op zaterdag. En daarin de volgende onderwerpen. De hoofdmoot luisteraars. De tweede uur zal de evenementenagenda zijn. Rond de klok van half 4. Want er zijn uh, vele, vele activiteiten in en rondom Zandvoort. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de kerst. En oud en nieuw, dus en, uh, in het nieuwe jaar. We kijken ook zelfs een beetje vooruit naar het nieuwe jaar. En dan, uh, die evenementen pakken we ook even mee. Dat allemaal in een zeer uitgebreide evenementenagenda rond de klok van half vier. En tussen de heerlijke muziek door natuurlijk af en toe Zandvoorts nieuws in het kort. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het komende uur te luisteren... naar uw lokale zender ZFM. Het is weer tijd voor Jingle Bells Time. Oh. Jawel. Wat voor van deze? Hier is Paul McCartney... en The wonderful Christmas Time. <middels>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 So Even een lekkere kerstsingel. Je hoort de Paul McCartney en de wonderful Christmas Time. Het is nu tijd voor even wat anders. Hier is de FNR. Een heel fijne, vrolijke kerstfeest. Een heel fijne, vrolijke kerstfeest. De gezellige tijd aan het eind van het jaar. ZFM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Here. Under your dresser, right by your ear, it's creeping. Thank you. I'm Van GFM ondersteunen de acties van Serious Request. Het glazenhuis op de Grote Markt in Haarlem. Wil je trouwens live een kijkje nemen? glashuis? hoe de Grote Markt gevuld is. Download dan even de ZFM app. En dan kan je naar de glazenhuis-kim kijken. Kan dat ook al? Via, ja, dat, dat via onze app kan, kan dat ook. Ongelooflijk. Kan je gewoon een kijkje nemen bij het glazenhuis in Haarlem. Of ga er gezellig natuurlijk zelf naartoe, hè. Ja, een van die platen die ze heel vaak draaien... de drie mannen in het glazenhuis. Dat is deze, de Fade Out Lines. En als we het toch over tv hebben en het glazenhuis... gaan we naar nog meer tv waar een Zandvoorter gaat verschijnen. Uh, ja, luisteraars, want een Zandvoortse uitvinder... Is in de, zit in de finale van het beste idee van Nederland... De Zandvoortse uitvinder Boy van Rookhuizen staat vandaag in de finale van het tv-programma Het Beste Idee van Nederland, dat door SBS6 wordt uitgezonden. Zijn idee is even simpel als praktisch een ruggeninsmeerder. Boy gelooft helemaal in zijn zoals hij het noemt, backsaver, zoals hij zijn vinding officieel heet. Je kunt er zelfs heel makkelijk je rug mee insmeren. Het is een prachtige strook, een papierachtige strook van een meter lengte... die kan worden geïmpregneerd, bijvoorbeeld met zonnebrandolie... maar ook met zalf voor medische doeleinden of met een bepaalde lotion... De voormalige uitbater van de Living Room legt uit hoe hij vorig jaar tot het idee gekomen is. Ik was op het strand en moest iemand de rug insmeren. Ik voelde me nou niet bepaald op mijn gemak, al die pukkels. Bovendien zat, zat ik meteen met een paar vette handen. Toen kwam ik op het idee van een ruggeninsmeerder. Ik begrijp niet dat nooit iemand zoiets heeft bedacht. Het zou geweldig zijn als zijn product de wereld gaat veroveren... maar zover is het nog niet. Het beste idee van Nederland is vanavond om 8 uur te zien bij SBS 6. Om ervoor te zorgen dat Boy van Rookhuizen een kans op de overwinning maakt... moeten zoveel mogelijk mensen tijdens de uitzending per sms... hun stem uitbrengen, uiteraard op Boy. Uh, dus Zandvoorters vanavond allemaal om 8 uur naar SBS6 kijken en sms'en ten behoeve van de backsaver van Roy, Boy van Rookhuizen. En even je rug laten insmeren. Ja. ja, dat is toch best wel lekker hoor. Het ligt eraan wie je doet hè. Ja toch? Oh, dat is waar. Dat ja, is waar. zo is het. Nou, we zijn helemaal into de kerst hoor. ook bij deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. Een van die platen die dan niet mag ontbreken is deze van Arthur Baker en El Green. Hier is The Message is Love. Zo zitten we eigenlijk ook in een glaashuis, hier aan de Tolweg Tina Zie je Helemaal rondom. om. neem even kijken in de studio van CFM. Dat kan op www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl En je hoorde de zinger van Arthur Baker en L. Green... wat lekker om deze weer eens terug te horen, zeg. Love is the message and the message is love. De gezelligste tijd van het jaar met CFM. CFM. Ja, daar komt hij aan. Eén van jouw favoriete platen, Albert-Jan. Van deze tijd, hè? Van deze tijd, ja. Juist. Je weet wel over wie ik misschien ook ja, het heb, Ja, dat was de tijd van het jaar. Ja, ja, ja, ja. ja. Nog een keer. FM. Nou weten we het wel. Nee, we hebben het over deze plaats. Daar komt hij aan, hoor. Klaps. Hier is Walt. Walk around and I'll be falling all the way down. Hundred, hundred, hundred, hundred headlines making me blind. All of your pleasures catching my eye.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 A trap run away Je hebt wel een beetje verstand van muziek. Ja, dank je. Eerlijke plaats, hoor, de clubs bij CFM. En dat was een uh, walk, jawel. Nou, zo dadelijk gaan we eens opmaken voor de evenementagenda. Hè. En er zijn weer heel veel evenementen, waaronder de sprookspangeling... die vanmiddag om drie uur van start is gegaan. Uh, ja, en ook uh, Jazz in Zandvoort geeft morgen een kerstconcert. Superb Voices uh, zal daar invulling aan gaan geven. Dit professionele zangtrio bestaat uit zeer ervaren en gelouterde zangeressen een van hen zangeres Natalie Maslé was vorig seizoen als solist al te gast in Theater de Krocht en maakte toen een geweldige indruk. Morgen treedt ze op met haar collega's Lucette Snellenburg en Lianne Hogeveen als het trio Suburb Voices. Het concert in Theater de Krocht, waarvan de akoestiek geroemd wordt, vindt morgen plaats. De aanvang is om half drie en de entree bedraagt 15 euro. En nou komt ie. Na afloop kunt u eventueel genieten van een uitstekend en compleet kerstbuffet voor slechts 19,50 euro. Wel graag even reserveren. Kijk daarvoor even op www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl Dus eerst lekker genieten van de superb voices... en daarna een heerlijke, gezellige en uitstekend en compleet verzorgd... Kerstbuffet voor 19,50 euro. Dat wordt oh. weer een gezellige middag in Theater De Krocht. Lekker hoor. Nou, zo meteen over een uur... dan is het uh, tijd voor het dier van de week. Maar dier van de week is eigenlijk wel... Jawel, nee, nee niet die. Nee, ah, het die, die, die. begon wel goed hoor. Nee, wacht, wacht even hoor. Ik uh, zoek hem er even N no bij. No panic, no pra panic. Pra pra praat even door. Praat ik even door, praat ik even door. Goed, dan heb ik nog uh, een goed bericht voor Ami. Onder de ouderen zeer bekend. Amie is in actie, ook in actie voor Serious Request. Oh. Ook Amie, ouderenzorg en haar medewerkers en cliënten... zitten zich in voor het goede doel dat dit jaar... via het Glazenhuis in Haarlem wel heel dichtbij komt. Er worden verschillende acties gehouden om geld in te zamelen. Zo zijn er, is er, worden er bingo's georganiseerd, kunnen u kerstkaarten maken... en nog vele, vele andere dingen. Voor de activiteiten voor Amie, die ook het Serious Request... een warm hart toedragen, kunt u uit de kaart kijken... op de website van amie.nl. Nou, daar ging mijn brugje Nee. Dat ging Zo meteen over uur is het <lacht> tijd voor het dier van de week bij CFM. En het dier van de week is eigenlijk wel... Ah. Ja, je weet wel. Het dier van de week. Flappy. hier is Joep van het Hek.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 Ja, moet we meteen even denken aan uh, die commercial van uh, bol.com. Ken je die commercial of niet? Ja, ja, klopt. Ja, flame, scherpe messen. <laughs> ja. Daar begint hij mee. Maar en dan denk je, een... nou, oh jee, maar Flappy kreeg een nieuw hok. Jawel. En mocht hij nou nog weten, niet weten wat hij met de kerst wil gaan doen, nou, <laughs> of, vertel. Of, of wil gaan eten? Ja. Kijk dan even in de Zandvoortse krant... want de vele, vele restaurants in uh, Zandvoort... hebben de heerlijkste kerstmenu's voor u uh, klaargemaakt. Het enige wat u hoeft te doen is even reserveren. Dus kijk even goed. Als u nog niet weet waar uw kerst wil gaan vieren of gaan eten... kijk dan even in de Zandvoortse krant... want bijna elk restaurant in Zandvoort... heeft een heerlijk kerstgerecht voor u klaargemaakt. En ik zou zeggen, reserveer en ga gezellig uiteten in Zandvoort. Zo rond de kerst en uit nieuw heel veel evenement hier in Zandvoort... Zoals we dus vanmiddag al bezig zijn, we hadden het al gemeld in het eerste uur... is om drie uur begonnen de sprookjeswandeling. Uiteraard het centrum van de ijsbaan en rondom de ijsbaan... daar zal de sprookjeswandeling is daar in volle gang. Wat ook in volle gang is, is momenteel de winter Santa Krapie. Dat is om twee uur begonnen bij het Zandvoortsmuseum... en duurt nog tot vijf uur. Dan gaan we naar vanavond en dan hebben we het over acht uur... En wel in Hotel Faber. Een historische digitale fotovoorstelling van Zandvoort aan Zee. Op grootscherm met dit keer als thema Op naar Zandvoort. Deskundig commentaar zult u krijgen van Tom Drommel... en een technische bewerking is van Bert van Beek. Dat allemaal om acht uur in Hotel Faber vanavond. De voorstelling van de Babbelwagen. Dan gaan we naar 21 december. Dan is het tijd voor een voorstelling. De speciale kerstvoorstelling. dan hebben dat over het Zandvoortsmuseum aan de Swaliweestraat nummertje 1. En dat begint morgen allemaal om drie uur. En uh, geeft het Vertel Theater van de Blauwe Kom... een speciale kunstkerstvoorstelling... En dichtbij en van ver. Met poëzie, verhalen en live muziek. Geïnspireerd op de expositie Kunst Over de Grenzen. Dat allemaal morgenmiddag in het Zandvoorts Museum, aanvang 3 uur. En morgen wordt er ook gewandeld voor 3 eh, FM Serious Request. En dan hebben we het over Zandvoort Loopt. Zandvoortloopt is een sponsorloop van Leeuwarden via Zandvoort naar Haarlem en bestaat uit twee gedeeltes. Een kleine groep van 10 à 15 lopers zal in estafetten lopen van Leeuwarden naar, Zand, naar Zandvoort. En hopelijk een grote groep zal vanuit Zandvoort of overveen hardlopen naar de grote markt in Haarlem. Deze groep loopt 5 tot ruim 10 kilometer. Meer informatie over deze sponsorloop kunt u vinden op www.zandvoortloopt.nl. www.zandvoortloopt.nl en dat begint allemaal morgen om 4 uur. Dan gaan we naar de Jazz in Zandvoort, zoals al aangekondigd... met een heerlijke kerstdiner na afloop. Jazz in Zandvoort met de Suburb Voices. En dan hebben we het over gebouw De Krocht. Dat begint allemaal om half drie. Dat concert en het entree is 15 euro. Meer informatie, zoals gezegd, over Jazz in Zandvoort... en over het concert van morgen, www.jazzinzandvoort.nl. Www dan gaan we naar de protestantse kerk morgen en dan gaan we heen om drie uur. De entree is vijf euro, want dan is het tijd voor Classic Concerts, de Haarlem Voices. Is het kerstconcert met de Haarlemse Voices onder leiding van Sarah Barrett. Een half uur voor aanvang van het concert is de kerk geopend. Protestantse kerk morgen om drie uur, Classic Concerts, de Haarlem Voices. U kunt ook naar het Wapen van Zandvoort morgen en u bent vanaf 5 uur van harte welkom om te genieten van Michael Knubbe en Johannes van Sta live. Een muzikaal feestje met Michael Knubbe en Johannes van Sta. Songs, hits en Christmas carols. The journey from the USA to England, Ireland, Scotland and Wales in de sfeer van kerstmis. Dat allemaal morgenmiddag vanaf 5 uur in het Wapen van Zandvoort. Dan, hebben we ook, dan gaan we naar, maken we een bruggetje naar 24 december. Dan is het tijd voor de openlucht kerstzang. Terwijl de vuurpotten branden op het Kerkplein worden er de traditionele en minder bekende kerstliederen buiten op het terras gezongen door de gemengd Zandvoorts Koper Ensemble, bekend van smartlappen en zeeliederen. U begrijpt het al, we hebben het over het terras van Café Koper op 24 december. Dat begint allemaal om 9 uur. Er zijn tekstboeken te koop waarvan de opbrengst bestemd is voor een goed doel, namelijk bestrijding stille armoede in de regio door Stichting Bijzondere Hulp. Wie een boekje aanschaft, krijgt van Kopertje een glaasje kerstwijn. Dat allemaal op 24 december vanaf 9 uur s'avonds openlucht kerstzang. Dan gaan we naar even doorbladeren. Dan zitten we allemaal, allemaal op 31 december, zoals eerder al aangekondigd. Is een Club Nautique een heerlijke party dan aan de gang. Die begint om half 9 s'avonds en duurt tot 2 uur s'nachts. Prijs per persoon is 27,50 euro. En dan hebt u muziek. De dresscode is Casual Chic Bubbles Snacks en Fireworks. Dat allemaal in Clubnotique op 31 december... vanaf half negen s'avonds tot twee uur s'nachts. Meer in kaarten zijn verkrijgbaar bij het VVV Zandvoort. Of kijk even op www.swingstation.nl. Www oud en nieuw vieren op het strand, het kan in Zandvoort. Waar u ook oud en nieuw kan vieren is bij en Hardy. Die vieren op 31 december bent u vanaf negen uur s'avonds van harte welkom... Het jaar spetterend afsluiten met vrienden. Dat kan wel al een harde tijdens het oud en nieuw feest. Ook dit jaar zal er een koud en warm buffet zijn genoeg te drinken. En natuurlijk tijdens de jaarwisseling champagne. En daar zijn ze weer, de oliebollen. Gelieve wel even aan te melden. Eén momentje. Ja, daar waren we weer. Dan is het 1 januari. Ja hoor, dan is het weer tijd voor, ja, de nieuwjaarsduik. Dat allemaal hier in de Zandvoort ook volgend jaar. Dan hebben we het al voor volgend jaar natuurlijk. Kunt u weer deelnemen aan een nieuwjaarsduik van Zandvoort aan Zee. Het is alweer de 55 e keer dat deze nieuwjaarsduik in Zandvoort gehouden wordt. Meer informatie over de nieuwjaarsduik kunt u vinden op www.nieuwjaarsduikzandvoort.nl www.nieuwjaarsduikzandvoort.nl En dat gaat allemaal gebeuren bij Beach Club nummer 5. Dan, zoals gezegd in het eerste uur, op 2 januari... bent u van harte uitgenodigd door de gemeente Zandvoort... voor de Zandvoortse nieuwjaarsreceptie. Met veel genoegen nodigt de gemeente Zandvoort... u namens de werkgroep uit... voor de feestelijke nieuwjaarsreceptie... op vrijdag 2 januari 2015 in de haven van Zandvoort. Net als in de voorgaande jaren... organiseert de gemeente dit samen met vele Zandvoortse verenigingen... en instanties. Dus nogmaals, Zandvoortse nieuwjaarsreceptie... de gemeente nodigt u uit op 2 januari... in de haven van Zandvoort... van half acht s'avonds tot negen uur... Dan gaan we op 3 januari gaan we natuurlijk met z'n allen weer naar de Ijsbaan. Want dan is het weer tijd voor de Disco on Ice. Een geweldige klassieker is dat geworden. Kom ook gezellig dansen en schaatsen op de ijsbaan met leuke muziek en DJs. Dat allemaal op de ijsbaan op 3 januari. En dat begint allemaal om 5 uur s middags en dat duurt tot 10 uur s avonds. Disco on ice op het Raadhuisplein in Zandvoort. We gaan ook weer racen en dat doen we ook op 3 januari. En dan is het de Syntax Nieuwjaarsrace 2015. En die begint smiddags om 3 uur en dan rijden ze de nacht in. En de afloop zal om 7 uur plaatsvinden. Meer informatie over de Syntex, Syntax Syntex Nieuwjaarsrace 2015 op het Zwicky Park Schandvoort kunt u nakijken op de website www.cpz.nl. Www dan hebben we op 4 januari de defrost New Year's Surf. Je moet er maar van houden van Ja, ja. surfer. Ja, ja. Dat speelt zich allemaal af op de watersportvereniging Zandvoort. De prijs van deelname is 20 euro per persoon. Meer informatie over dit koude evenement kunt u vinden op www.surfverenigingzandvoort.nl www.surfverenigingzandvoort.nl en last but not least, daar hebben we ook weer de traditionele kerstboomverbranding. Op 7 januari heb ik het dan over. Komt allen tezamen om de kerstbomen die van tevoren zijn verzameld te verbranden. Dat allemaal op 7 januari om half acht s'avonds. Uiteraard op het strand. Tot zover. Jubelend van vreugde. Een vreugdevuur, hè? Zullen we maar zeggen. Ja, Zo, ja. so, wat is er weer te doen de, de komende dagen hier in voort Een helemaal vol was dat, Albert-Jan. Zegt u? Ja, neem maar een slokje water hoor. Doen we. Heb je al verdiend. Hier is Mark Ross en Bruno Mars. Atta fan. This is the ice cold Michelle fight for that white gold. This one with them hood girls, them good girls, straight masterpiece. Silent, violent, living it up in the city. Got trucks all with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Got a police and a fireman, too high.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 Uptown town, funky up uptown funky woe Up uptown funky woe, up town, funky up. <laughs> I said uptown town, funky up uptown funky woo Up uptown funky woe, <laughs> up funky woo <laughs> Come on, dance, jump on mm -hmm. it If you suck, said and flown it, if you freak, dead and on own it, it. don't bang about it, come show me, come on dance. Jump on it If you've suck, the it, and flown it Well, a Saturday night and we in the spot Don't believe it, just Jung, wacht eens. Ja, dat ziet er goed uit, hoor. <laughs> I love your oh, smile, ja. hoor. Ja. Oh, ja. Ik had hem door. Ik had ja. hem in één keer door. Echt waar? Ja, ja, ik had hem door. CFM op de radio, televisie, internet en natuurlijk op de ZFM-app. Overal zijn wij all over the world te, luisteren, te beluisteren. Je hoorde inderdaad de single van de genies, I love your smile. Dat kan jij weer eens terug horen, ja. We hebben de zin aan tot aan 5 uur, zover op zaterdag. Helemaal in de kerststemming, want nog een paar dagen, paar dagen... en dan is het kerst. Met onder meer de winst, 50 bij ZFM en heel veel lekkere kerstmuziek. Reden genoeg om de radio aan te houden op ZFM Zandvoort. Je kan ook gaan wandelen morgen, hè? Ja, en met name voor de kinderen... en dat werd ik even door een uh, luisteraar op geattendeerd, want tijdens mijn overvolle evenementenagenda... was ik dit evenement vergeten, dus bij deze nog even. Het volgende. Mor in de, morgen in de Amsterdamse waterleidingduinen... is er uh, een spannende lichtjeswandeling bij de ingang aan de oase. De kinderen krijgen een lichtje en volgen de brandende lantarentjes. Na de wandeling is er marshmallows roosteren bij het open vuur. Op het plein is ook een reuze grote zingende kerstboom... en een levende kerststal met lieve dieren. En natuurlijk ook warme chocomel en glühwein, soep en broodjes. Bezoekerscentrum de Oranjekom-ingang Oase. Tegenover Vogelenzangweg 21 in Vogelenzang. De tijd is van half vijfsmiddag tot zeven uur morgenavond. Starten, uh, starten de wandeling uiterlijk om zes uur. De afstand is anderhalve kilometer... en het kost slechts 2,50 euro voor kinderen tot en met 12 jaar. Lijkt me heel erg spannend. Oké, okay, dus bij deze dan. Het is bijna kerst. <laughs> Jawel. Hier is Last Christmas. zover alweer, dit uur van Standvoort op zaterdag. Zometeen zijn we er nog één uur lang met uiteraard de vaste onderwerpen. Zo zijn het gedicht van de week zo rond kwart voor vijf. En het duur van de week natuurlijk. En heel veel lekkere muziek. Graag tot zometeen na vier uur.